Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En in dan leggen alle vogels weer een ei. Nee, het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. Laten we niet mopperen, en alles komt er net. Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een pret. Want het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. niet, zing een lied. Achter de wolken schijnt de zon. Vaten elke dag, al heb je een tientje of een halve tocht. Als er geen tof was, dan had iedereen het land. Het is voorlopig afgelopen met het stille strand, maar het komt wel weer in orde. Toen was ik een je hebt iets van aan. Laat het licht niet veranderen en wees zuinig met het gas. Lamenteer niet langer, weet je hoe het vroeger was. Want het komt wel weer in orde. Hoe was ik, trek je nergens iets van aan. Vraag niet aan je buurman, moet het zus of moet het zo. Geef hem liever af en toe een bordeltje cadeau. Want het komt wel weer in orde. Hoe was ik, trek je nergens iets van aan. Weer een strop, borrels op. De Gelder bekijkt je en hij lacht. Deze keer niets, meneer. U wordt niet in de olie thuis gebracht. Als er iets verkeerd gaat, vraag ik wie heeft dat gedaan. Laat alle en langs je koude kleren gaan, want het komt alweer in orde. Doe wat ik en trek je nergens iets van Nergens iets van